In Syrië zijn vannacht zeker 17 mensen omgekomen bij nieuw geweld. Volgens mensenrechtengroepen vielen de slachtoffers bij beschietingen in Dera. In die stad begon 15 maanden geleden de opstand tegen president Assad. Onder de doden zouden tien vrouwen zijn. Ook in Damascus was het vannacht onrustig. In de hoofdstad werd zwaar gevochten door opstandelingen en troepen die president Assad steunen. De doorgaande weg van Damaskus naar Dera was geblokkeerd met brandende autobanden.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 Bestel de folder over migraine van de Hersenstichting. Bel 070 302 4747. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Hele morgen. het is zaterdag 9 juni. De SP wil een lijstverbinding met de Partij van de Arbeid. Zo Tini Cox van de SP over het hoe en waarom. En na de president kiezen de Fransen nu een nieuw parlement. Maar eerst het wachten op de noodkrijt uit Spanje. Dat wordt een spannend weekend voor Spanje. Vannacht kwam het nieuws dat, volgens een stresstest van het Internationaal Monetair Fonds, de Spaanse banken ongeveer 40 miljard euro nodig hebben om hun buffers te versterken. Sinds gisteren worden de geluiden dat Spanje nog dit weekend om steun zal aankloppen bij de Europese Unie steeds sterker. Correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Rob, is dit de laatste stap voordat het officiële verzoek van Spanje richting Europa de deur uit kan? Ja, je zou het wel denken, daarmee vervalt het allerlaatste... nou niet het allerlaatste argument, maar wel het ene laatste argument van Spanje... om een, om een aanvraag van, uit het noodfonds uh, vanuit Europa nog tegen te houden. Ze dus hebben ook nog twee externe deskundigen op dit moment aan het werk... die de bankensector doorlichten. Maar goed, dit is natuurlijk wel... Een, een, een belangrijk moment, een klap denk ik ook... die gegeven zal worden uh, op de videoconferentie... die de ministers van Economische Zaken en Financiën vanmiddag houden. Ja. Uh, het bezwaar van de regering dat dat IMF-rapport nodig was... om tot een beslissing te komen, is in ieder geval vervallen. Want het rapport dat ligt er nu. Het zou pas maandag gepubliceerd worden. Het is naar voren gedrukt naar vandaag. Het is uitgelekt, doorgelekt. In ieder geval ligt het er nu... Wat zegt het IMF? Er is zeker 25 miljard nodig om die banken hier te herkapitaliseren. Uh, maar ze, uh, noemt daarna nog een, gaat daarna doortellen. Cijfers die de centrale bank hier noemen. Uh, ...onvoorziene posten, nou, uh, dan gaan ze zo doortellen... ...en dan komen ze inderdaad op dat bedrag van 40 miljard. Antwoord op je vraag, ja, ik denk dat dit de laatste stap is. Ja, uh, maar als jij zegt van, nou ja, het zal eigenlijk maandag gepubliceerd worden... Mm. ...het komt nu naar buiten, dat betekent dat de druk opgevoerd wordt... ...om, uh, zeggen, de laatste resten van verzet op te ruimen in Spanje. Ja, nou, de, de druk die komt van alle kanten, dat weten we natuurlijk. Hè. De druk die komt uit Europa, de druk die komt... Uit Duitsland heel sterk. De druk komt ook uit Amerika, waar Obama zich nu, nu, nu persoonlijk met dit, met, met dit onderwerp is gaan bemoeien. Hij daar... maakt zich grote zorgen. Hij maakt zich grote zorgen. En hij heeft ook gezegd: er moet snel iets gebeuren. Dat kan nou ook niet doorgaan dat die landen ook maar blijven korten en snijden. en en. en, en, het, en, het, en, en, en eh, wat ik nou zeggen? De hand op de strot krijgen. Waardoor ze maar niet verder komen. Er moet iets gebeuren. Daar moet daar geld naartoe. Nou, iedereen bemoeit zich ermee. De druk is heel groot. Maar we weten natuurlijk wel één ding: Spanje wil één ding, en dat is heel erg belangrijk, voorkomen namelijk het stigma van Griekenland van Ierland, van Portugal krijgen, het stempel dat zij het, het land waren wat het niet redden het land dat gered moest worden nee, wat willen ze? Ze willen heel duidelijk een oplossing alleen voor die banken uh, vinden. Ze willen en niet dat... aan de leiband lopen, zodat als bij Griekenland had om ja. de twee weken een delegatie van het IMF uh, langskwam om te vertellen wat de politiek moest doen. Nou, er, er is inmiddels ook een naam hiervoor, de mannen in zwarte pakken oh. dat is hier, zijn hier de de boemannen geworden, nou, de, zo wordt hier naar de trojka gekeken. We willen niet dat de mannen in zwarte pakken hier naartoe komen en ons onder curatelen stellen. We zijn heel goed in staat zelf een, een bezuiniging door te voeren zoals Europa van ons verlangt. Daar is Spanje ook mee bezig. En nogmaals, ze zoeken echt een, een oplossing op maat voor die bankensector, maar zij wel zelfverantwoordelijk verantwoordelijk zijn, wat minister De Jager bijvoorbeeld wil. Hè. Ze wilden niet dat alleen de banken beslissen... Uh, de beschikking krijgen over dat geld, maar dat heel nadrukkelijk... de Spaanse overheid daartussen zit. Nou, ik denk dat nu heel langzaam naar die oplossing wordt toegewerkt. Hebben ze trouwens al gereageerd, de mensen van het kabinet... uit de politiek, op het bericht van het IMF? Het kwam natuurlijk vanaf het, uh, vers binnen. Nou, je hebt mij uit mijn bed gebeld. Uh, de ministers ja, nog... <laughs> minister zijn hier nog niet wakker, maar uh, de, de kranten die hebben het wel... Al op, op alle, alle al hun koppen staan, uh, die ik hier uh, even snel doorkijk. Uh, IMF, vervroegd rapport dat Spanje naar bankerredding toe duwt. Uh, kopt El Pais heel lang. Maar goed, het is wel duidelijk, in, in, in, in die trend zijn alle koppen van de kranten hier. Je mag verwachten dat dit uh, het laatste duwtje is. Goed, Rob Zoutberg, altijd vroeg bij de pinken. Hij heeft ook een lange dag, want uh, vandaag komt er wellicht nog meer nieuws uit Spanje. Dankjewel, Rob. Hi. De linkse partijen in Nederland bundelen hun krachten. De SP wil, in de kom, wil bij de komende verkiezingen een lijstverbinding aangaan met de Partij van de Arbeid. Partijbestuur heeft daar gisteren toe besloten. Aan de lijn Tini Cox, fractieleider van de SP in de Eerste Kamer. Meneer Cox, waarom een lijstverbinding met de Partij van de Arbeid? Dat was toch altijd een terrein wat voor de SP omgaan was? Nee, voor alle duidelijkheid. De SP heeft in zowel in 2006 als 2010 voorstellen daartoe gedaan. Maar om allerlei redenen lukte dat toen niet. Op dit moment zijn de verhoudingen denk ik, tussen Partij van Arbeid en NSP beter. De situatie is beter. En vandaar dat we denken dat onze uitnodiging dit keer in vruchtbare aarde zal vallen. Ja, de verhoudingen zijn beter. Hoezo zijn de verhoudingen beter? Ik denk dat we samen in de oppositie opgetrokken hebben. Dat heeft uh, goed gewerkt. De verhoudingen tussen Emil Roemer en uh, Diederik Sampson uh, die zijn een stuk beter. En als je onze programma's bekijkt, dan liggen die ook een stuk uh, dichter bij elkaar dan, uh, dan uh, voorheen. En nadat we ja toch tal van positieve signalen kregen uit de kant van, uh, van de kant van de partij van de Arbeid dat het dit keer wel zou kunnen, hey, heeft onze partijbestuur gisteravond besloten. Nou dan zetten we door. Dan nodigen we de partij van de Arbeid officieel uit om een lijstverbinding aan te gaan en ja. dan alle stemmen die op links uitgebracht worden ook op links te houden als er gestelde gedeeld worden. Maar gaat het niet gewoon om de vraag van wie wordt de grootste op links? Ik zie allerlei analyses ook in de kranten van wat is nou het verschil tussen de SP en de partij van de Arbeid en wie wordt de grootste? Dat zijn de vragen die spelen. Eh. De, de eerste en de allerbelangrijkste vraag is, is uh, kunnen uh, kiezers door een stem uit te brengen op de SP of op de Partij van de Arbeid ervoor zorgen dat we op een sociale manier uit de crisis komen uh, in plaats van over rechts? En dan is het belangrijk, we hebben het bij de afgelopen verkiezingen gezien, het uh, kan soms maar een zeteltje schelen tussen rechts en links, uh, dat uh, zoveel mogelijk stemmen die op linkse partijen worden uitgebracht ook daar terecht komen. Voor. Ja, okay. En dan is het ook van belang wie de grootste wordt natuurlijk op links? Dat is, het is belangrijk, denk ik, voor de onderlinge concurrentie wie de grootste wordt. Want dat is waarschijnlijk ook de partij die in eerste instantie het initiatief voor de regeringsvorming kan nemen. Maar voor beide partijen is het belangrijk dat stemmen die op een van hun tweeën worden uitgebracht, dat die in ieder geval ook bij een van hun tweeën terechtkomen en niet door een verdeling van restzetels naar de VVD of het CDA gaan. Ja, is het alleen een uitnodiging richting de Partij van de Arbeid? Of kunnen ze bijvoorbeeld bij GroenLinks of D66 ook nog een uitnodiging tegemoet zien? We hebben gereageerd op, uh, op signalen van de Partij van Arbeid. En u, u memoreerde al dat het in het verleden allemaal niet zo makkelijk was om een lijstverbinding aan te gaan. Uh, maar als uh, de Partij van Arbeid positief uh, reageert op onze uitnodiging... en uh, GroenLinks uh, voelt zich uh, uh, aangesproken om ook te praten... dan staan wij daar natuurlijk altijd voor open. Zoveel mogelijk linkse stemmen op links houden. Dat is maar dan moeten zij wel het initiatief nemen bij GroenLinks? Nou, op, tot op dit moment kan je niet zeggen dat GroenLinks uh, uh, signalen afgeeft dat ze dat wil. Dat is natuurlijk de... de, de... De eigen verantwoordelijkheid van de partij om te kijken of ze, of ze, of ze hier iets in ziet. Maar zoals gezegd, de SP uh, uh, staat uh, open voor, uh, voor gesprekken ook met, uh, met GroenLinks. Ja. Is het ook een beetje voorbereid op het regeringsplus? Nee, het is nog een keer een heilige een gebruik. maken. Nee, niet hetzelfde, en... niet hetzelfde antwoord geven. Ja, he? Ik vraag ja, maar... gewoon of jullie ja, maar, een beetje maar, maar, aan het voorbereiden zijn. U, u gaat over de vragen, <laughs> ik ga over de antwoorden. En het is dus zo ja, maar dat is wel een vraag dat... op het antwoord. Ja, maar de, de vraag is: uh, u, u zegt het is dus de voorbereiding op, op het regeerplus, Ja, in die zin dat als linkse partijen samen veel stemmen houden... de kans dat links uh, gaat regeren in de landen natuurlijk een stuk groter wordt. Dus in die zin is het een praktische oplossing... en een praktische mogelijkheid om zoveel mogelijk stemmen te krijgen... zodat je kan gaan regeren. Ik hoop dat dat voldoende antwoord nee, op uw vraag ik, is. Ik, ik heb inderdaad uh, ik heb een goed antwoord op de, op de vraag gekregen. Graag gedaan. <laughs> Oké, okay, meneer Cox, ik dank u voor het gesprek. En we gaan straks natuurlijk ook eens eventjes kijken... of de Partij van de Arbeid in de loop van de dag daarop wil reageren. Dank u wel. Fijne dag. Nou. Zometeen gaan we eerst naar Frankrijk. Daar moeten ze namelijk alweer gaan stemmen. Dan de verkeersinformatie. U kunt bijna overal doorrijden. Alleen op de A10 A10 West, Zaanstad richting Amsterdam is dit weekend kans op vertraging. En dat allemaal vanwege de aanleg van de tweede Koentunnel. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Het kabinet gaat een beter beveiligingssysteem invoeren voor het spoor. Meester Pieter van Vollenhoven is er blij om, want hij heeft daar als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid jarenlang voor gepleit. Maar hij vraagt zich af of het kabinet de belofte ook waar kan maken. Als je er twintig jaar over praat dat er absoluut een nieuw systeem moet komen, dan ben ik zeer verheugd dat nu de knoop is doorgehakt. Met dat nieuwe Europese veiligheidssysteem kunnen er meer treinen tegelijkertijd gaan rijden en dan ook nog eens harder. En misschien wel de belangrijkste verbetering, als een machinist door rood rijdt, grijpt het systeem in. Ook bij lage snelheden. Het huidige systeem kan dat niet en daardoor ging het in april goed mis bij Amsterdam. Een sprinter en een sneltrein uit de richting van Slotendijk botsten frontaal op elkaar. Er was lang sprake eigenlijk van een soort rituelen dans welk systeem gaan we invoeren. Maar nu is er toch een beslissing genomen, we gaan naar het Europese systeem toe. Hoewel de snelheid volgens de getuigen niet hoog was, zijn tientallen passagiers gewond geraakt. Veel mensen zijn er ernstig aan toe. Moeten we niet te vroeg jagen, want men denkt het in tien jaar te kunnen regelen. Nou, dat lukt ze nooit. En ze het nergens invoert of heel beperkt, dan kan je het zeker iets in tien jaar regelen. Maar die systemen echt op het hele net, dan gaat het zeker 30 jaar. En dadelijk gaat men kijken, ik weet niet wat dat kost, dat wordt er ook niet gezegd. Heb je kans dat een nieuw kabinet zegt, we schuiven dat uit, we kunnen met het oude systeem nog even verder. Dus zekerheden zijn er nog niet. Bij Barendrecht zijn verschillende treinen op elkaar gebotst. Aan de telefoon is Ruud Natop. Er zijn ook discussies nu in Nederland... NS moet die die samen gaan met ProRail, veel kordater kunnen optreden. Nou ja, veel kordater kunnen optreden, dat klinkt heel interessant. Maar wat je nu weer ziet, eh, nog ProRail, nog de NS beschikken over die bedragen om, eh, om die veiligheidssystemen in te voeren. Dat halen ze niet uit de winst. Vroeger na de nieuwe wet, de spoorwegwet in 2005, was het een rituele dans. die dan zegt je, oh ik laat die veiligheid aan de partijen over. Nou die partijen komen er niet uit en nu zie je dat het kabinet moet beslissen. Het uh, aantal uh, slachtoffers is dan niet uh, nog niet bekend. En wel zou het zo zijn dat in een van de goederenlocomotieven locomotieven de machinist uh, bekneld zou zitten. En in de tussentijd, wat moet er dan gebeuren? Ja, dat was vroeger ook zo. Toen die systemen werden ingevoerd in de tussentijd heb je een probleem. Ik, ik, ik las ook al dat men toch uh, overweegt om het ATB-VV, die verbeterde versie, opzij verder te verbeteren... om dat toch tijdelijk ook in te voeren. Ik denk dat dat wel noodzakelijk zou zijn. Enkele uren nadat de Nederlandse spoorwegen getroffen waren door de grootste treinramp uit hun geschiedenis vlogen wij boven het versperde baanvak Utrecht-Woerden... in de buurt van het plaatsje Harmelen. Ja, helaas moet ik nu zeggen, als ik terugkijk op mijn veiligheidspad... dat is altijd uh, geplafait geweest met moties van de Tweede Kamer... na aanleiding van ongevallen. Dus zo zit het leven wel in elkaar. Er was niets gebeurd als de sprinter niet ongelukkig was in Amsterdam. Dus de sprinter heeft hier absoluut, ik durf het nauwelijks tegenover de slachtoffers te zeggen... maar heeft een positieve zin gewerkt met deze uitspraak. Maar we moeten wel bij de les blijven om te kijken of het daadwerkelijk ingevoerd wordt. Want in 30 jaar of laten we zeggen 25 jaar, om eens mee te denken... kan er nog veel veranderen. Dat zijn meester Pieter van Vollehoven tegen onze verslaggever Roel Pauw. De Fransen ze hebben net een nieuwe president gekozen. En nu moeten ze alweer naar de stembus. Dit keer voor de parlementsverkiezingen. De rechtse partijen hebben nu nog de meerderheid. Maar het lijkt erop dat links het helemaal voor het zeggen gaat krijgen in Frankrijk. Correspondent Ron Linker. Ron, uh, en willen de Fransen ook een beetje naar de stembus? Lopen ze er warm voor? <laughs> nou, het begint wel een beetje een lang verkiezingsjaar te worden. Hè. Het, het voelt voor sommigen ook wel aan als mosterd naar de maaltijd. Na die presidentsverkiezingen een maand geleden. Nu weer naar de stembureaus voor de Assemblée Nationale. Ik was uh, deze week bij een campagnebijeenkomst. De partij Socialist. En daar vertelde iemand me zuchtend, een vrijwilliger, dat hij al uh, bezig was met de verkiezingen sinds januari vorig jaar. En dan gaan we na. Eerst hadden de socialisten hun, hun primaries, de primaire citoyennes. Dat was najaar vorig jaar, 2011. Dan de presidentsverkiezingen dit voorjaar. En nu nog weer deze parlementsverkiezingen. Dus die vrijwilliger die zei dan ook tegen mij: ik heb meteen een vakantie geboekt voor de dag erna. Dus ja, er begint enige verkiezingsmoeheid op te treden. Knap vermoeiend, democratie. Zeg hoe belangrijk zijn die verkiezingen trouwens voor uh, de. De nieuwe president? Ja, dat is dus het contrast, want ze zijn wel ontzettend belangrijk voor uh, president Hollande. Die heeft een meerderheid nodig om met daadkracht te kunnen gaan regering. Wetgeving moet namelijk door de Assemblée. Nou, daar wordt die wetgeving dan vervolgens goed of afgekeurd. Dus Hollande kan zijn hele agenda van verhoogde belastingen, meer personeel in het onderwijs, uh, btw verlagen. etc. kan hij eigenlijk alleen maar doen als hij een meerderheid heeft in de Assemblée. Dus het is eigenlijk verdraaid belangrijk voor hem. want als er een rechte, rechtse meerderheid blijft, ja, dan krijg je wat ze hier dan noemen cohabitation. Een rechtse regering met een linkse president. En die gaan elkaar dus dan misschien wel voortdurend dwarsbomen. Het is wel eens vaker voorgekomen in Frankrijk onder Mitterrand, onder Chirac. Maar echt makkelijk besturen, ja, dat is er dan niet meer bij. Ja, En gaat het lukken, dat linkse parlement? Het is moeilijk om, om daar nu een definitief antwoord op te geven, Bert. Het spijt me, maar morgen worden in 477 kiesdistricten verkiezingen gehouden. Althans de eerste ronde. En de beste twee kandidaten die gaan dan door naar de tweede ronde. Maar ook kandidaten die meer dan 12,5% halen. Dus het wordt heel uh, ingewikkeld. De hele avond druppelen er uitslagen binnen. Dan krijg je die tweede ronde die dus uitsluitsel moet binnen bieden. Nou ja, kenmerk van zo'n uh, verkiezing in een districtenstelsel is dat ze over hele regionale of lokale onderwerpen kunnen gaan, een snelweg, het spoor. Het hoeft helemaal niet over François Hollande te gaan. Dus dat maakt het moeilijk om te bepalen welke kant het op gaat. Er zijn wel wat peilingen gepubliceerd, die wijzen op een meerderheid van links. De Partie Socialist niet in zijn eentje, maar dan met de Groene, het Front de Gauche, alle linkse partijen. Nou, kijken of we daar morgen al de eerste aanwijzingen voor gaan krijgen. Ja, ik kan me voorstellen dat het bij die regionale verkiezingen, bij die regionale onderwerpen, niet ja. specifiek over Europa gaat. Nou ja, toch um, verwacht ik dat men in Brussel wel degelijk uh, nauwlettend meekijkt. Zeker, uh, misschien wel minstens zo intensief als die verkiezingen in Griekenland... die er ook aan zitten te komen. Hè? En ook bij de Europese Commissie wordt nu al geanalyseerd... wat voor hen de beste uitkomst zou kunnen zijn. Een linkse meerderheid... Of toch misschien die cohabitation. Aan de ene kant zou dat laatst misschien wel voorkomen... dat Hollande allerlei eh, in Brussel omstreden maatregelen toch doorvoert. Hè. Maar aan de andere kant, ja, wat heeft Europa aan een onbestuurbaar... of moeilijk bestuurbaar Frankrijk? De tweede economie van Europa die ten tijde van de eurocrisis vleugel lam raakt... omdat er geen eenduidige regering zit. Dat is ook geen droomscenario. Dus ik weet wel zeker dat ze deze verkiezingen... In Brussel wel degelijk nauwlettend in de gaten houden. En morgen dus de eerste ronde. Dankjewel Ron Link. In het West-Afrikaanse Ivoorkust zijn zeven VN-militairen doodgeschoten. Ze liepen in een afgeleefd gebied in een hinderlaag. Ruim een jaar geleden woedde er een korte, maar hevige strijd in Ivoorkust. oud president Bakmo werd verdreven en uh, Watara kwam aan de macht. De VN heeft een vredesmacht van 10.000 militairen... staat onder leiding van de Nederlander Bert Koenders. VN-chef Ban Ki-moon veroordeelde de aanval. Deze brave soldaten died in de service van vrede. Ik condemn deze attack in de strongest possible terms. Deze dappere soldaten stierven in dienst van de vrede, aldus dus Ban Ki-moon. Correspondent Pauline Baks. Pauline, onder welke omstandigheden zijn de blauwhelmen omgekomen? Ja, het enige wat tot nu toe duidelijk is, is dat die blauwhelmen aan het uh, patrouilleren waren in een uh, dicht bebost gebied uh, dat niet zo ver van de grens met Liberia. Aflicht en uh, daarin een hinderlaag zijn gelopen. En uh, wie dat precies heeft gedaan, dat blijft nog even speculeren. Maar zeker is al wel dat er veel aanvallertjes zijn. Vanuit de Liberiaanse grens. Dus het is een gebied waar um, ja, eigenlijk in het buitenland, vanuit die voorkust gezien, mensen zitten die voortdurend de grens oversteken, dorpelingen aanvallen. En het afgelopen jaar zijn er al zo'n veertig mensen vermoord door dat soort aanvallen en nooit is zeker wie dat dan precies doet. En dit keer zijn het dus blauwe helmen het slachtoffer. Uh, want uh, zijn dat uh, bendes? Zit daar een politiek doel achter of is dat ook allemaal niet uh, helder? Ja, het is deels politiek, want uh, vorig jaar met die uh, korte burgeroorlog zijn een hoop Ivorianen de grens overgevlucht. ...naar Liberia en er zitten nog een aantal uh, in vluchtelingenkampen. En uh, zij recruteren uh, Liberianen of ze doen het soms zelf ook gewoon aan mee. De grens oversteken, een aantal mensen vermoorden en dan weer snel de grens over. En dat is eigenlijk bedoeld als een soort wraakacties tegen de huidige president Wattara. Ja, en is dat een bedreiging voor Watara en het bestuur in Ivorcus? Nou, dit zijn nog wel heel sporadische aanvallen. Hè. Wat ik uh, zei, ongeveer 40 mensen zijn de afgelopen jaar uh, omgekomen. De mensenrechtengroep Human Rights Watch die heeft daar van de week een rapport over uitgebracht. Maar in uh, buurland Ghana, uh, in het oosten, zitten ook nog een hoop uh, mensen die destijds um, zijn gevlucht. En die ook betrokken waren bij het regime van uh, de voormalige president Bakbo. En die er worden toch er toch wel van verdacht dat ze... Um, ja, uh, Plannen, ja, plannen smeden om wat op de een of andere manier het leven zo te maken, zo niet omver te gooien. En een uh, aanwijzing daarvoor was dat afgelopen week iemand in Togo, dat is dan weer twee landen verderop, is gearresteerd. Een Ivoriaan. En uh, die wordt van verdacht dat hij een staatsgreep voorbereiden. Dus uh, er zitten nog een hoop uh, ja, oproepkraaiers in het buitenland nu die helemaal niet blij zijn met uh, de huidige president. Goed, stabiel is het in ieder geval allemaal niet. Dankjewel, Pauline Baks. Voorlaatste dag op Roland Carros betekent de finale in het vrouwen enkelspel. Marcella Meske, goedemorgen. Goedemorgen. Wat, ga je, wat denk jij, wat voor soort finale gaan wij nakijken? Nou, een finale tussen Maria Sharapova en uh, een verrassende Italiaanse Sara Erani. Finale tussen een hele lange speelster, 1,88 is de Russin, En die kleine Sara Erani is maar 1,64. Dus daar zit 24 centimeter tussen. En uh, ja, dan heb je een echte hardhitter, Sharapova. En dan een hele slimme uh, tactische speelster uh, die uitstekend uh, speelt op gravel En die gisteren al het dubbeltoernooi heeft gewonnen. Dus uh, één uh, grote cup heeft ze al binnen. Yeah. is dat... Is is er dan voor of een nadeel dat je kleiner bent? Um... Nou, in tennis, vandaag de dag, eh, zie je toch steeds meer grote, sterke mensen, atleten. Dus eh, lang zijn is wel een voordeel. Met name bij de service. En, en dat zal denk ik ook het probleem worden voor Errani. Die heeft echt een, eh, ja, een zwakke eerste service. Ze kan hem niet zo hard slaan, want ze is klein. Dus ze moet hem omhoog spelen. Ze kan hem niet hard naar beneden klappen. Het zijn services van nou, 130, maximaal 140 kilometer per uur. En de vrouw ja, die hier het hardste slaan, die slaat toch rond de 200 kilometer. Sharapova, nou die zal niet zo hard slaan. Maar uh, die heeft uh, bijvoorbeeld weer een hele goede return. Misschien wel de beste in het vrouwencircuit. Dus die staat tegen die zwakke uh, service. Dus ja, dat zou wel eens een, een, een match-up kunnen zijn. die zeer in het voordeel van uh, Sharapova uitpakt. Ja, Sharapova is trouwens de nieuwe leider hè, weer in, op de wereldranglijst. Is ze ja. nou echt weer terug? Ja, dat kan je wel zeggen hoor. Ik moet zeggen, het, het laatste jaar vond ik haar al uh, sterk teruggekomen. Uh, ze heeft natuurlijk een paar jaar terug een paar schouderoperaties gehad. Daarna is het uh, ja, toch een stuk minder met haar gegaan. Ze was op een gegeven moment zelfs 18 maanden uitgeschakeld. Viel helemaal weg op de ranglijst. De laatste twee jaar heeft ze zich teruggeknokt. En um, ja, onder leiding ook van een nieuwe coach, Thomas Hockstedt, een, een zweet... Um, ja, is het toch heel erg goed gegaan. Uh, ze is natuurlijk altijd begeleid door haar vader. Uh, en nu met deze... Deze nieuwe coach die haar toch iets van een gameplan probeert bij te brengen. Ja, is het uitstekend uh, gegaan. En van ja, plaats 15 staat ze nu weer op 1. En ik vind het echt heel erg verdiend. Want uh, ja, ze heeft toch ook in Australië in de finale gestaan. Vorig jaar op Wimbledon in de finale gestaan. Dus misschien nu haar derde finale in één jaar. Dat het drie keer scheeps is en dat ze vandaag gaat winnen. Ja, en Roland Carross heeft ze nog niet eerder gewonnen. Klopt, dat zou dan haar uh, eerste Roland Garros zijn. En ook ja, het enige Grand Slam toernooi dat ze nog niet eerder heeft uh, gewonnen. Want uh, Wimbledon, US Open, Australian Open... ja die heeft ze allemaal een keertje gepakt. Ze is ook al een keer nummer 1 geweest. Maar ja uh, de rijkste sportvrouw, de bekendste sportvrouw... en toch nog de passie opbrengen uh, ja, om, om ja, hier echt alles op alles te zetten... om hier te gaan winnen. Ik, ik vind het mooi dat ze terug is gekomen en dat zij nu uh, de nieuwe nummer één is. Goed, van de dames naar de mannen. Uh, ja, dat is eigenlijk eigenlijk een soort uh, verrassende, of nou niet een verrassende, de verwachte, moet ik zeggen, uh, finale. Djokovic tegen Nadal. Of ben je het niet met me eens? Ja, de droomfinale. Nummers 1 uh, en 2 uh, van de wereldranglijst. Nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst. Um... Het had natuurlijk ook uh, Federer-Nadal kunnen zijn. Uh, het, het ging een beetje om die top drie, hè, die toch wel zwaar favoriet zijn. Uh, maar Djokovic-Nadal uh, is absoluut uh, de droomfinale. En uh, ja, daar staat veel op het spel. Historie, om maar weer eens uh, in die termen te spreken. Want uh, Nadal gaat op voor zijn zevende titel op Roland Garros. En dat heeft nog nooit iemand gepresteerd. Hij stond al bovenaan samen met Björn Borg, zes titels. Dus hij kan nu als enige in uh, de geschiedenis... Uh, hier de titel pakken, voor een zevende keer. Ja, Djokovic daarentegen. Uh, tegen, die kan zijn uh, Novak-slam, zoals we dat hier noemen, uh, pakken. Want die heeft drie... Grand Slams op rij gewonnen. Dus vorig jaar Wimbledon, de US Open daarna. En dit jaar de Australian Open. Dus hij kan nu zijn vierde op rij pakken. En dat is sinds 1969, sinds Rod Laver nou. niet meer gebeurd. Dus kortom, veel geschiedenis. Veel geschiedenis. Maar wat, wat, wat denk je? Want aanvankelijk hadden we het idee dat Djokovic uh, toch wel wat problemen had hè? tegen Tsonga. Stond hij... Uh, nou ja, met ja, achter. Op, met sport achter, precies. Op het randje van uitschakelen. Hij heeft het toch gered. Wat denk je? Gaat hij, uh, maakt hij een grote kans? Nou, Eigenlijk is, is Nadal toch wel huizenhoog favoriet. Want uh, zoals die man heeft gespeeld. Zoals die gisteren David Ferrer ook van de baan sloeg. Met uh, maar vijf games tegen in een halve finale, notabene. Uh, Nadal heeft nog geen set verloren. Hij heeft geloof ik in het hele toernooi één keer zijn service game verloren. Het was in de eerste of tweede ronde. Hij staat uh, waanzinnig goed te spelen. Hij was altijd al de beste gravelspeler in het circuit. Van, van, van alle mannen, van, van iedereen. Uh, vorig jaar kwam er een beetje kink in de kabel. verloor hij een paar keer van Djokovic. En was de zelfvertrouwen weg. Maar dat is terug dit jaar. Dus zelfs voor iemand als Djokovic met zijn mentale kracht... en, en, en met zijn weerbaarheid en, en zijn talent... zal het een klus worden om van Nadal in deze vorm te winnen. Marcella, ga ervan genieten. We horen je verslag... Uh... Tijdens de, de sportzomer hier op Radio 1. dadelijk gaan we naar de Tros nieuwsshow met Peter en Mieke en dat is een volledig voetbalvrije uitzending. De sportzomer meldt zich weer om 10 uur met Bas van Werven en ik zal er ook zijn. Tot zo.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 Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl... en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Ga naar gtp.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek... en vraag ons een nieuwe trainingengids aan. Radio 1, het NOS-journaal. In Dera in Syrië zijn vannacht zeker 17 mensen omgekomen bij nieuw geweld. In de stad begon 15 maanden geleden de opstand tegen president Assad.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 Presentatie, Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwsshow. Ja, het is wel een beetje een geamputeerde nieuwsshow. Want om tien uur dan maken wij weer plaats voor de studio Sportzomer. Maar tot die tijd hebben wij toch wel een indrukwekkende line op. En er zit dus geen voetbal bij. Dat is ook wel weer eens eventjes verfrissend wellicht. Om negen uur komt Melou van Hintem. Zij schreef het boek Doe eens normaal. En dat gaat over de zin en onzin van psychiatrische diagnoses. Dan legt Remco de Boer uit waarom het uh, idee om beta studenten gratis te laten studeren geen goed idee is. Vervolgens komt Ai Prins. Zij vertaalde Gogol opnieuw voor de uh, Brussische bibliotheek van Van Oorschot. En dat deed zij op een geweldige manier. En onze laatste gast vandaag is Pieter Steins. En die is hier. Vandaag ook voor het laatst. Hij houdt op met de boekenrubriek. U hoort zometeen wel van hem hoe dat allemaal zit. En hij is er dus vandaag niet om kwart voor um, om half elf. Zoals u hem normaal vaak hoort. Maar om kwart voor tien. Zometeen. Wie moet het gouden windei krijgen voor de meest misleidende reclame? Maar eerst steken we ze even lekker op. Steek lekker op. Het gaat dan over sigaren en sigaretten. Want we gaan het hebben over de invloed van de tabakslobby. Want die reikt ver. Zo bleek deze week maar eens. In 2009 zou toenmalig staatssecretaris van Financiën... Jan Kees de Jager zijn gezwicht voor die machtige tabakslobby. Na zeker negen keer te zijn benaderd door vertegenwoordigers... uit de tabakbranche veranderde het kabinet uiteindelijk... van standpunt over Europese minimumprijzen voor sigaretten. En dat blijkt allemaal uit het rapport van de Algemene Rekenkamer. We hebben uh, longarts uh, Paul van Spiegel... en Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester gevraagd... om eens ons rond te leiden in een wereld... Waar af en toe uh, nou ja, spookachtige dingen gebeuren, zeggen zij in ieder geval. Belangenverstrengeling, volksgezondheid. Kortom, het komt allemaal ter sprake. Mevrouw B Bouwmeester, goedemorgen. U zit in Den Haag wegens uh, uh, campagneverplichtingen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nu um, nog in Den Haag, straks in Almere. Straks in Almere, nou, nee, mo moeilijk is hoor. Um, wat was uw reactie eigenlijk toen u dat verhaal van de rekenkamer hoorde. dat uh, de nicotine-lobby dus in 2009 kind aan huis was bij Jan Kees de Jager? Nou, het was uh, tot mijn grote teleurstelling een bevestiging van wat ik al heel lang vermoed. Dat de tabakslobby betere ingangen heeft bij alle ministers en op alle ministeries. En meer informatie heeft dan de Tweede Kamer. Dat hun invloed heel groot is. Hoe doen ze dat? Omdat ze meer geld hebben? Uh, slimme ingangen. Uh, ze hebben zeker veel geld. Dan kun je misschien ook handiger lobbyen. Uh, ja, ze pakken het heel slim aan. Uh, hier aan tafel zitten uh, de longaars, uh, Paul van Spiegel. Uh, was u verrast door het nieuws van de regenkamer dat er wel erg veel uh, nou ja, contacten waren tussen de lobby en de politiek? Nee, beslist niet. En ik vond een hele goede zet van de regenkamer. Ik begrijp de problematiek ook wel. Maar het rookgordijn wat de tabaksindustrie uh, uh, gebruikelijk. Uh, uh, uh, opricht, dat, uh, dat, dat is al 40, 50 jaar bekend. Je bedoelt dat alleen... je er niet achter komt hoe Preci ze aan de touwtjes trekken? Precies, nee, maar het, het is een strategie. We weten hoe ze aan de touwtjes trekken sinds dat in Amerika de archieven verplicht opengegaan zijn van de tabaksindustrie. Als je die zaken leest en als je het boek van Joe Baumar, uh, Het Rookgordijn, ja. over hoe de tabaksindustrie zich gedraagt, dan verbaast het je niet, maar het verbaast mij nog steeds dat in 2012 15 jaar daarna Den Haag nog steeds op deze manier beïnvloed kan worden... en achter feiten aan loopt. Laten we even teruggaan naar die onthulling van die rekenkamer, uh, mevrouw Bouwmeester. Wat was in 2009, voordat die lobby zich liet gelden... het standpunt van Nederland in zaken Europese minimumprijzen voor sigaretten? Uh, we waren eerst uh, kritisch en dat is veranderd naar neutraal. Ja. En dat ging opeens, zomaar, als een blad aan een boom. Nou, kijk, ik, ik ben daar niet bij geweest. Nee. Ik was geen staatssecretaris. Maar wat je ziet, is dat de, de sigarettenlobby vrij agressief lobbyt. Daar heb ik zelf ook een aantal voorbeelden van. En opeens wijzigt een standpunt. Dus dan kun je aannemen dat het daar hele grote invloed op heeft gehad. En wat is dan agressief lobbyen? Nou ja, wat ze bijvoorbeeld doen, is uh, de sigarettenfabriek van Philip Morris, die staat in Berg-op-Zoom. En uh, uh, ondanks heeft het Kunduz-akkoord besloten... we gaan de accijnsen verhogen. Dus die hebben gewoon tegen het personeel gezegd... Het personeel gezegd door dit kabinet moeten we misschien allerlei mensen ontslaan. Ja. Dus raadsleden, gaan maar naar je landelijke politieke partijen... want het is één grote ellende wordt het hier in Roosendaal. En dat is natuurlijk echt onbeschoft dat je lobbyt... over de ruggen van je eigen medewerkers... Terwijl eh, het merendeel van de sigaretten die daar gemaakt wordt, is bestemd voor de export. Dus de Nederlandse accijnsheffing heeft er helemaal geen invloed op. Dus ze zetten mensen op zo'n gemene, misleidende manier onder druk. Dat ik me voor kan stellen als je zwicht voor deze lobby op het ministerie. Ja, dat ze dus zo een voet aan de grond kunnen krijgen. Maar waarom zou Jan Kees de Jager zwichten voor die tabakslobby? Was er sprake van belangenverstrengeling? Want daar denk je dan. Aan. Nee, kijk, ik kan niet namens hem uh, oordelen. Wat ik wel zie, is dat ook met name dit kabinet... meer bezig is met uh, lobby en mensen toelaten... en goede banden met het bedrijfsleven... dan te kijken van, hey, sigaretten, dat is een schadelijk product. Dan moeten we dus op een andere manier omgaan met lobbyen... dan ze gewoon maar hier binnen laten. Minister nog één voorbeeld. Medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid... die gaan op werkbezoek in een sigarettenfabriek. Ik snap werkelijk niet wat een medewerker van volksgezondheid daar te zoeken heeft. <laughs> Dat lijkt me nog wel een komische rondleiding. Ja, het is, het is, het is gewoon bizar. Dus, dus je bent bezig met hoe kun je voorkomen dat mensen gaan roken... dat ze daar heel ziek door worden. En dan ga je daar kijken hoe een sigaret wordt gemaakt. Ja, het is echt bizar. En de minister wil er geen openheid over geven. Die doet daar ook heel schimmig over. Ja, maar dus goed, dat, is dat ze daar gaan kijken is, uh... is, is, is toch zo gek niet. Maar je, dat je eventjes uh, je op alle mogelijke manieren wil oriënteren... Dat, dat vind ik nog niet zo vreemd. Ik kan me wel voorstellen dat u er boos over wordt. Want u heeft dus het gevoel dat ze daarmee ook echt beïnvloed worden. Ja, ze worden daar zeker door beïnvloed. Kijk, en het gaat hier om een schadelijk product. Ja. Um, en, dan, en, en Philip Moors wil daar rijk door worden. En roken is een vrije keuze, dus daar kom ik niet aan. Maar als, min, als medewerker en als minister van Volksgezondheid... want de minister is verantwoordelijk, laten we dat wel even stellen... is het natuurlijk heel raar dat je zo nauw bent met een sigarettenindustrie... terwijl jouw taak is volksgezondheid. Ja. En meneer Van Spiegel, als u de staatssecretaris was geweest... hoe had u de lobbyisten van repliek gediend? Ze uh, verplicht buiten de deur gehouden. En dat moet voor jezelf een, een ethische stelregel zijn. Zoals er meer ethische stelregels zijn in ons vak. En dat is binnen de politiek nog niet gebruikelijk. Uh, nog even herinneren, we hebben uh, binnen de WHO, dus op wereldniveau... Hebben we een heel groot verdrag onderschreven, waar een hele reeks artikelen in staan, waarin ook staat hoe de overheden zich dienen te gedragen ten opzichte van uh, uh, conflicts of interest die gaan ontstaan op het moment dat je uh, met dit soort lobby's je inlaat en die, die, dit soort lobby's toegang tot je laat krijgen. En dat is gebeurd. Ik realiseer me wel hoe dat dan werkt. En ik realiseer me ook dat vooral in, in Brussel, waar, waar de belangrijkste... We kennen ze allemaal al, onze belangrijke mensen die in Brussel zaten. En de tabakslobby daar is daar verschrikkelijk sterk. En eh, ze spelen altijd, eh, ze weten altijd meer dan, dan, dan de gemiddelde parlementariër in Nederland. Dat is ook een van de redenen van deze discussie geweest. Dat, dat dan, de, dat, dat dan de, de, de overheid, althans de rekenkamer, als kritisch... Uh, gebeuren binnen de overheid... eens kijkt naar de kant van de accijnsen en dergelijke... en dit soort dingen boven water krijgt, dat is echt uitzonderlijk. Mevrouw Bobmeester, het waren geen kleine jongens uiteindelijk... Hè, die erop uitgestuurd werden namens de tabakslobby. Nee, absoluut niet. Ze hebben heel veel macht. Ze hebben ook heel erg veel Nee, maar noemt u de naam eens... want ik, ik, ik viel bijvoorbeeld van Elko Brinkman, viel ik van de kruk. Oh, op die manier. Ja, er, ja. Zijn, er zijn veel mensen uit, uh, uit de top van de politiek die daarbij uh, betrokken zijn. Kijk, um, wat, je, wat je ziet bij lobbyen, lobbyen is het aanprijzen van je product. En als je heel veel geld en macht hebt, dan wil je daar de beste mensen op hebben... die veel invloed hebben op het politieke leven. En dus zijn er mensen, um, en nou ja, Brinkman is er één, um, Hans Hille is er ook één... Uh, ja, als je daar gevoelig voor bent en als je je daarvoor uh, in wil zetten... dan krijg je dus uh, situaties dat politiek machtige mensen... Um, heel dicht bij het vuur zitten. En um, dat je dus als sigarettenlobby heel veel invloed hebt. Maar even nog, dit zijn uh, mensen die nog... Op dit ogenblik nog steeds heel erg veel invloed hebben in de politiek. stuggen nog in zowel Hille als Brinkman in de politiek functioneren. Daar kan je Eerste mensen op aanspreken. Want uh, ik neem aan dat ze voor deze klusjes niet alleen een doos sigaren krijgen. maar daar zal ook wel een, uh, een, een, een vrolijk tandjem tegenover staan. Nou, kijk, het punt is: kijk, in lobbyen mag. Het aanprijzen van je product mag. Maar daar waar het om tabak gaat en het een schadelijk product is, hebben we daar afspraken over gemaakt. Daar heeft meneer van Spiegel zei dat net ook terecht, dat de World Health Organization heeft daar een verdrag voor gemaakt Maar wat betekent dat nou eigenlijk voor het standpunt voor de, voor de, van, de, van de Nederlandse politiek, deze lobby? Want ik ging dus over kritisch tegenover minimumprijzen en, en nu neutraal. Kunnen u dat dan eens even uitleggen hoe dat dan zit? Wat is er dan echt veranderd? Nou, het standpunt is veranderd. Kijk, ik, ik zat niet in het kabinet, dus ik kan niet oordelen over wat de invloed van de lobby was. Ik heb gezien de lobbypraktijken wel het idee dat zij gewoon heel veel invloed hebben. En wat ik nou wil doen om dat te veranderen... En maar wat hebben ze nou precies ver veranderd, die lobby? Nou, het, het standpunt van uh, de overheid is veranderd, hè, van het kabinet... En de lobby heeft daar heel agressief ja, voor. Maar hoe, hoe is het veranderd? Ja, dat weet ik dus niet, want ik oh. ben geen... Mag ik even een poging doen om uit te leggen waar het over gaat? Het gaat over minimumprijzen. Ja. En die minimumprijzen moesten omhoog. En dat was een belang van de grote spelers in de tabaksindustrie. Want daardoor werden die kleintjes een beetje uitgeschakeld. En had je dus weer een, gewoon een egaal uh, speelveld. Dat was in het belang van de grote jongens. En dat probeerden ze op Europees niveau in te voeren. Daar ging het over. Oké. Okay. Oké, okay, ja, nee, sorry, op die manier. Ik dacht, ik dacht wat u bedoelde. Hoe is dat in het kabinet gegaan? Dat, uh, dat wist ik niet. Nee, ik bedoelde, wat is er nou eigenlijk daadwerkelijk veranderd? Ik bedoel, wat, wat uh, Maar goed, ja. heeft Peter nu duidelijk uitgelegd. Ja. Um, eens even kijken. Um, oh ja, uh, meneer Van Spiegel. Um, de huidige minister van Volksgezondheid, Edith Schippers... Hè? die betracht ook weinig openheid over haar relatie met de tabakslobby. Nou, die is er gericht naar gevraagd. En uh, er is ook gericht aangetoond dat zij die contacten had... Uh, weet ook wel meer natuurlijk van deze mensen. Maar goed, vanuit hun partij werd gezegd... en, en, zij, en zij is daar ook een van de, van de voorvechters van... dat zij betutteling een probleem vindt. Nou, uh, op medisch gebied gezien... en gezien de tabaks, wat de tabaksepidemie aanricht... Uh, is, is dat toch wel erg bagatelliseren van het probleem. En uh, dat is een beetje haar politiek geweest. En dat was ook de angst... dat toen zij als minister aantrad dat het zou gebeuren... hetgeen ook gebeurd is. Hè. Er is van alles gebeurd rond, eh, rond de, het beheersen van het tabaksgebeuren... in Nederland. Eh, de, de subsidie van Ciforo is weg. Eh, de vergoeding voor de medicatie ging weg. Men vond dat er... Er gebeurt een hoop. Maar ze verschuilt zich achter een aantal dingen. Maar de politiek heeft... heeft de zaken geminimaliseerd. Eh, tot, tot dat tabaksverslaving eigen verantwoordelijkheid is. Dat is het in het algemeen niet. De meeste mensen raken op jonge leeftijd verslaafd. Zijn een leven lang verslaafd. En dat blijf je dan in het, eigenlijk ook in de, wat de biometrisieoren betreft. Maar je wordt er chronisch ziek van. En dat chronisch ziek worden tot en met ernstige dodelijke ziekte. Dat is een epidemie die heel langzaam gaat. Het is niet de witte en de zwarte pest van vroeger. De witte pest is de tuberculose... die natuurlijk ook 40.000 mensen per jaar... die het ziek werden in Nederland... van voor de oorlog. Vandaag de dag worden er ook 40.000 mensen per jaar ziek... aan chronische aandoeningen. Meneer van Spirel, waarom gaat u zelf niet lobbyen eigenlijk? Dat doen we. Oh. Maar die lobbyclub en dat lobbygebeuren... waar, een, waar ook vanuit overheidswegen... zelfs subsidie aan gegeven werd... ik noem, noem bijvoorbeeld die vooro, dat wordt wegbezuinigd. En, en de, de, het, het, het idee, het, de publieke aandacht voor een epidemie die er is... wordt gebagatelliseerd tot iets wat in de richting van eh, drugs en alcoholpreventie geduwd wordt. Oh. En dat is van, ons, van een orde. De orde van grootte is zoveel meer wat betreft de tabaksepidemie en het ziek worden daaraan. En de gezondheid van onze bevolking in de komende 50, 60 jaar. dat het verschrikkelijk belangrijk is dat we nu... Uh, daar geen veer in laten. We zijn de risée in Europa wat dit betreft... omdat we een aantal zaken die we aanvankelijk op de rails hadden... weer hebben zien terugschroeven door dit kabinet. Mevrouw Bouwmeester, tot slot. Uh, wat gaat er gebeuren eigenlijk? Want dat er dus een tabakslobby is geweest en succes heeft gehad... dat is dus nu bekend. Wat is de volgende stap? Nou ja, wij willen dat uh, uh, de lobbypraktijken openbaar worden gemaakt. Dus wij willen dat er van elk gesprek een verslag wordt gemaakt met betekenisvolle informatie... zodat ik als Kamerlid mijn werk goed kan doen... en precies kan zien wat het belang van de uh, tabakslobby is... op die ministeries. Heeft u daar al wel eens eerder naar gevraagd? Ja, ik ben er al uh, als Kamerlid, ik geloof inmiddels 5,5 jaar mee en bezig. En wat wordt er dan gezegd? Dat krijg je niet. Nou, het ging de goede kant op, maar dit, deze minister zegt. Uh, um, Heb je niks ja, dat mee vind te ik margen? allemaal te veel moeite. En nou, hadden al mijn ambtenaren alles moeten doen. Dat is een beetje lastig. En dus zij houdt expres dat rookgordijn houdt ze op. Dus ik ben uh, enorm aan het vechten. Uh, samen met de SP overigens. Um, en ik ga daarmee door. Net zolang tot die lobbypraktijken openbaar worden. Want uh, we moeten meer aan preventie doen. Komen dat mensen gaan roken. En dan kan het niet zo zijn dat we nu een minister hebben van vrijheid, blijheid... en een klein beetje gezondheid. Oké, okay, dus in die papieren komen we uiteindelijk meneer Van Spiegel ook tegen... waarin de gesprekken van Van Spiegel met de politiek ook te lezen zullen zijn. Denkt u niet, uh, meneer Van Spiegel? Dat denk ik zeker. En dat okay. zou nou weer heel goed zijn. Goed zo. Oké. Okay. In 2009 dus zou toenmalig staatssecretaris Jan Kees de Jager zijn gezwicht voor de invloed van de tabakslobby. En met hem het kabinet. U hoorde Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En u hoorde longarts Paul van Spiegel van het Slotofaard Ziekenhuis. Meer informatie is bij ons op de website te vinden www.newshow.nl wie legt dit jaar het Gouden Windei? Gouden Windei is de prijs voor een voedselproduct dat met de meest misleidende reclame en informatie de consument op het verkeerde been zet. Boter tegen hart- en vaatziekten, ontbijtkoek vol suiker die als een compleet ontbijt gepresenteerd wordt, dat soort spul. Veel producten lijken gezond en zo worden ze aangeprezen, maar zijn absoluut niet zo puur eerlijk en gezond als ze ons willen doen geloven. Dinsdag wordt het Gouden Windei uitgereikt en het is een initiatief van Foodwatch. En bij ons is de directeur van Foodwatch te gast, Bart van Opzeeland. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we zitten toch een beetje in de competitieve sfeer, hè? Wie ja. gaat een wedstrijd winnen? Nou, wie zit er in het toernooi? In het toernooi zit uh, B.C.L. Proactief ja? van uh, Unilever. Net als zei net al goed voor uh, hart- en vaatziekten. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Staat er vol op de ja? verpakking. Precies. Je hebt nooit meer last uh, van cholesterol. Nee, het verlaagt nee. het allemaal. Oké, okay, nee, nummer twee. Klaar, uh, slankie, magere ham. Uh, Slankje is toch smeerkaas? Slankje is smeerkaas, dan hebben we Zonatura avondmelange, dat is een oplosthee. Ja, en dan hebben we op drie uh, en op vier uh, Pijnenburg complete start met, uh, met ja. vezels. En dan hebben we als, uh, als laatste hebben we uh, hero uh, multifruit. Ja, en met al die producten is uh, is iets, iets mis. De, of tenminste, de, de, de, de reclame die ervoor gevoerd wordt... die klopt niet met wat er daadwerkelijk... Uh, de, met marketing, de, producten. Nee, ja. de marketingpraatjes komen niet overeen met wat het product daadwerkelijk is. En was het moeilijk kiezen om deze top 5 tot stand te brengen? Jullie hadden er nog een nog veel langere lijst kunnen maken, waarschijnlijk. Ja, en, ik denk dat je het grootste deel van de supermarkt mee kan nemen. Ja. ja. Is dat echt zo? Het Word... is. Worden er zulke merkwaardige aanduidingen op producten gezet die gezondheidsclaims beweren te zijn, maar waar geen sprake van is? Nou ja, het gaat niet alleen om gezondheidsclaims, het gaat gewoon om, om misleidende informatie op producten. En dan, als je dat uh, als, als zeg maar uitgangspunt neemt, dan is het echt heel erg moeilijk om in de supermarkt iets te vinden waar dat niet het geval is. Wat staat er bijvoorbeeld op die zon Natura avond -op, Wat uh, nou, daar, mee? op de voorkant wordt de suggestie gewekt dat er, dat er honing in zit. Uh, en op de achterkant staat um, 100% natuurlijk en biologisch. Ja. Nou, Het product is niet biologisch. En er zit uh, in die oplossing thee ruim 90% suiker. En daarvan is maar 1,4% honing. Oké. Okay. En dan, daarbij is het van Zonatura. En die, hebben natuurlijk een, die spelen op een imago ja. van uh, reform, biologisch. En het grootste deel van hun aanbod is ook biologisch. Maar dit product is dat niet. En ze laten het er dus op meeliften. Ja. En bijvoorbeeld die, ik, ik pak het maar eentje uit hoor. Hero fruit en co Multifruit. Ja. want die hebben de receptuur aangepast omdat er bifido vezel of zoiets ja van. nee precies er, zat, er zaten bifido vezels in ja um, en is dat? dat was dan uh, goed voor je weerstand oh ja. uh, Nooit van gehoord, maar nee. uh, op dit moment uh, in opdracht van het Europese Parlement uh, is de Europese Voedsel en Veiligheidsautoriteit al die gezondheidsclaims aan het Doorakkeren, dat waren er meer dan 44.000 in Europa. Uh -huh. En meer dan 80% van die claims zijn afgekeurd, waaronder die bifidovezel. Dus Want die hij, bestaat niet, de nou ja, de functionaliteit daarvan is, is okay. niet bewezen wetenschappelijk. Maar dus... is dat weer zo'n woord dat bedacht is ja, door een overenthousiaste marketingmanager? Ja, precies. Onder druk van, van, denk ik, de directeur om zijn omzet te verhogen. Want het, het dan claim... wordt er zo'n kreet bedacht. Ja. En, en, en, daar, en waarom? Omdat de industrie inspeelt op die angst van die burger dat zijn gezondheid niet in orde is. Ja. En daarmee uh, ja. verkoop, krijgen ze, komen ze dus tot, tot verkoop. Ik gaf u net nog een knipseltje dat ik gisteren uit het parool haalde. Dat ging ook over zo'n misleidende reclame. Hè? Dat ja. ging ook over zo'n drankje. Ja, ja bij fruitdranken zie je dat. Ja. Is dat eigenlijk schering en inslag? Um, een drankje wordt vernoemd naar framboos. Ja. Uh, maar als je dan gaat kijken wat erin zit, dan zit er, er moet framboos in zitten, dat is volgens de wet verplicht. Maar het is een minimale hoeveelheid. Ja, maar als en... je dan bij de kleine lettertjes kijkt, dan staat er bijvoorbeeld, uh, de, want dat weet ik, de, de, de, bij de ingrediënten waar het mee begint, daar zit het meeste van in. Dus als er dan bijvoorbeeld begint met appel, weet je, dan zit het meeste appelsap ja. in. En als het framboos helemaal op het eind komt, dan is dat gewoon minimaal. Ja, nou en, en als het framboos heet, dan moeten ze dat erin inzetten. hoeveel framboos is En dan ja. is het vaak 0,1 procent. Terwijl het, ja. is, het zal altijd beginnen of met appelsap, of met druivensap, of met sinaasappelsap, want die zijn het goedkoopst. Ja, nou ja, nou hebben we ook nog die b uh, Proactief. Hè. Dat zou dan een cholesterolverlagend uh, effect hebben. Daar klopt dus niks van, begrijp ik. Nou. Het verlaagt je cholesterol, dat is correct. Oh, dat is wel waar. Maar Unilever heeft nooit aangetoond... dat deze cholesterolverlaging ook daadwerkelijk leidt... tot een lagere kans op hart- en vaatziekten. En daarbij is het zo dat de stof die zij hebben toegevoegd... Um, mogelijk ook schadelijke bijeffecten heeft. Zou dit nou als medicijn op de markt gebracht worden... dan had Unilever moeten aantonen wat de bijeffecten uh, zijn. En dan zou dat duidelijk zijn. Maar dat weet je dus niet als consument. Maar je mag dat dan wel gewoon in je voedsel... Uh... Um, doen. Ja, dit, dit mag dus verkocht worden. En daarom zeggen wij ook, dit hoort helemaal niet in de supermarkt thuis. Dit moet je op doktersrecept in een apotheek kunnen verkrijgen. Maar de Hartstichting, maar ja. die, die, die adverteert een, een beetje medisch. Die wordt ook genoemd in campagnes enzovoort. Dat de Hartstichting een soort verbinding heeft met BCL. Ja. Waarom, waarom doen die dat dan? Nou ja, uh, zij onderschrijven dus uh, uh, de functionaliteit van dit product. Um, wij, wij betreuren dat uh, ten zeerste. Um, de Duitse Hartstichting um, doet dat bijvoorbeeld niet. En ook de, de Europese Vereniging van Cardiologen um, ja, zegt hetzelfde als, als wij. En ja, de Hartstichting krijgt daarbij ook nog een keertje betaald van Unilever... om dat logo op het product te hebben. En dat, dat is niet verstandig. Nee, het is, u zei net al eventjes, zij stoppen daar in dit product dan iets in. Uh, dat zou je eigenlijk op doktersrecept moeten krijgen... of zou je in de apotheek moeten, moeten, moeten halen. Dat gebeurt natuurlijk wel steeds vaker, hè? Dat dus het voedsel... Uh, zo wordt gebracht dat het echt effect zou hebben op je gezondheid. Dus eigenlijk dat die apotheek steeds dichter bij de, de, de, de schappen in de supermarkt komt. Het, het idee van een apotheek. Dat het, hè? Ja, nee, wat we zien voedsel is. Voedsel niet dat... alleen maar als voedsel, maar ook als een soort medicijn. Ja, de grens tussen farma tussen en voedsel hm. uh, die vervaagt, of tenminste, de, in, de levensmiddelenindustrie. Uh, is die aan het vervagen? Omdat dat nou gezondheid is een issue natuurlijk in de maatschappij, dus dat dat lijkt dat leidt, dat leidt tot, uh, tot verkoop, maar dat gaat heel ver. En um, nou, BCL is dat natuurlijk uh, uh -huh. doet dat al jaren. Maar wat we bijvoorbeeld nu zien is dat er binnenkort een product op de markt gaat komen wat um, je Alzheimer proces zou vertragen. Dat is uh -huh. dus iets wat wat wat dat is ook nu... een ja. En en en, en dat, maar, gaat, dat maar gaat steeds wat verder. Wat gaat u dan nou eigenlijk aan doen? Nou ja, uh, wat wat wij willen. Is eigenlijk dat gezondheidsclaims horen niet op producten thuis. Ja. Ik bedoel, als je ziek bent, dan ga je naar de dokter. Ja. En dan uh, over je bij de politiek als ik het ja, zo. Uh... Absoluut, dat is ook zeker wat er gebeurt. Maar het, het is ook de plicht van de levensmiddelindustrie om gewoon e consument eerlijk voor te lichten. Want de consumenten hebben gewoon het recht om te weten wat ze eten. En dat, dat, dat is. Het is, dat zijn we kwijtgeraakt. Okay. U heeft net ingewijd in de top 5 van producten die u aanpakt. Ik neem aan dat binnenkort op, in het uh, Paleis op de Dam... een grote internationale ster uh, op een avond waar de dames in het lang... en de heren in smoking zijn, de prijzen uitgereikt zullen worden. En dat zal internationale belangstelling uh, krijgen, hè, deze gebeurtenis. Um, dat mag ik hopen, maar dat, uh, <laughs> dat, uh, dat, uh, dat zal... Maar dat zal... wat gaat er weer gebeuren? U stuurt gewoon meneer Hero een briefje. Schijn nou eens uit met die flauwekul. Nou... Uh... Kijk, wat wij doen is uh, dinsdag gaan we gewoon langs bij, uh, bij de, de fabrikant die die gewonnen heeft ja. um, um, en ondersteund door al die consumenten die gestemd hebben. En zo van consumenten zijn het zat uh, die misleiding ze willen gewoon eerlijke informatie en uh, jullie moeten daar hier gewoon mee stoppen. Aanstaande dinsdag wordt het gouden wind ei uitgereikt. Ja. Hè? Hebt u zelf een favoriet? Uh, ja, ik vind dat dat dat Hero ja. um, dat die er echt een potje van gebakken hebben. Een, in eerste instantie en daarna ook nog naar een aanpassing. Want wat ze daar bijvoorbeeld nog extra in gedaan hebben, ze hebben de portiegrootte verkleind van 250 naar 200. Omdat ze een ander sapje erin gestopt hebben wat meer suiker bevatte. En door die portieverkleining kwamen ze toch nog uit op dezelfde hoeveelheid calorieën. Nou, het is wat. We zijn benieuwd wie gouden eigen gaat winnen. Dankjewel, Bart van Opzeeland, directeur van Foodwatch. Samen thuis, samen dros.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 Dit is Radio 1.